veel als in 2008. Het Openbaar Ministerie houdt er sterk rekening mee... dat de voortvluchtige topcrimineel Ridouan T. opdracht heeft gegeven... voor de aanslag op de Telegraaf. De krant schrijft dat vandaag en het Openbaar Ministerie bevestigt dat. Afgelopen zomer ramde een bestelbusje de pui van het Telegraafkantoor in Amsterdam. Daarna werd het busje in brand gestoken. Ridouan T. wordt verdacht van zeker zeven moordopdrachten... waarover de Telegraaf schreef...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 Een 116-jarige Japanse vrouw is volgens het Guinness Book of Records de oudste mens ter wereld. Kane Tanaka werd in 1903 geboren. Tanaka neemt de titel over van een andere Japanse vrouw, Chio Miyako, die overleed in juli op 117-jarige leeftijd.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 is een uh, disco -klassieker aan het begin van uur 2. You're the Phil Okie and Together in Electric Dreams. 8 over 3. Een goedemiddag uh, Zandvoort. Zaterdagmiddag of maandagmiddag voor de mensen die de herhaling uh, beluisteren. We zijn er weer uur 2 met uh, daarin de volgende onderwerpen. Nou Natuurlijk hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Daarnaast natuurlijk uh, rond de klok van half 4 de evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rond ons prachtige dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, legt u even een pen en papier klaar... dan kunt u even meeschrijven... en wellicht meer informatie via de diverse websites naar u toe halen. Uh, voetbal. Ja, er wordt gevoetbald, zoals gezegd, ZAP1, Zuidoost-Beemster. Heel goed. Thuis tegen SV Zandvoort. En daar is voor ons aanwezig Jan van der Leden. Tussenstand momenteel 0 tegen 1. En uh, tegen de 20 over 4, tegen het 11, eind van de eerste helft... gaan we weer live schakelen met Jan over de stand van zaken... daar in de beemster uh, verder uh, natuurlijk ook nog veel muziek. Nog wat nieuws uh, her en der uit Zandvoort. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, dan we Weer een uh, vol uur bij CFM op de zaterdagmiddag. En meekijken doe je via wwwzfm livenl Dit is een nieuwe single: Youngest Blue and Lime Pain. Let me tell you how it happened.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 van Janus uh, Blue in Lion Pain. Ja, mocht je nog naar buiten gaan, het uh, waait uh, behoorlijk. Dus uh, let wel even op hè, van, uh, als je naar buiten gaat. Je kan zo een zonnescherm uh, op je oren krijgen, of niet uh, Albert-Jan? Ja, het staat uh, behoorlijk... In de Halterstraat is het momenteel één groot tochtgat. Dus de, de schuttingen en alles staat uh, te beven. Dus pas op, kijk uit waar je loopt kijk ook even naar boven. Zo is het. En hier is Donner Summer. And this time I know it's for real.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 How love could fade so fast We said forever But now we're in the past And I just Even lekker meedansen bij uh, CFM Zalvoorts. Met deze single van Kygo en uh, Sandro Cafasa. Jorden happy now. Ja, gewoon happy zijn. En uh, ik ben benieuwd of dat in uh, Zuidoost uh, Beemster ook uh, zo is uh, voor SV Zalvoorts. Wat staan we nog steeds voor, Jan? We staan nog steeds voor, uh, Rob. Het is uh, nog drie, misschien vier minuten te spelen als je wat tijd bijtrekt. Maar uh, het is nog steeds 0-1. Het is helaas niet meer geworden. We hebben wel een paar mooie acties gezien van Jesse, van Nigel, van Salim. Hij is een mooie schoten, maar de keeper is ijzersterk. Hij ze hij allemaal weg. Verder hebben we, kenmerkt het spel, zich wel een klein beetje door de slordigheidsfoutjes van de twee kanten, hoor. Maar gelukkig hebben wij nog steeds Jurrije Mans, die, uh, die met zijn snelheid alle gaatjes dichtloopt. Op dit moment een aanval van Salim. Die, Salim die wordt gevloerd, ja, net buiten de 16, helaas. Dus het is een vrije trap voor ons. Het spel ligt nu even stil. Jan, even een tussenvraagje. De tweede helft hebben ze wind tegen. Uh, wat is dan ja. het advies om uh, hoe ze moeten gaan spelen? Nou, ik vond het niet zo aanvallend als dat ze nu <laughs> zijn. Gewoon een zekerheid achterin inbouwen ja. En dan uh, profiteren van de snelheid van Nigel, Nigel Berg en Daar. Ik denk dat dat het beste is. Maar, ja, maar wie ben ik? Hè? Nou ja. <laughs> ik bedoel in ieder geval de, de bal laag houden. Uh, uh, uh, kort op elkaar spelen. En, uh, en uh, de, de, de, de lengte zoeken. Ja. Goed. Uh, Oké, okay, dat voor de tweede helft. Dus, maar hoe is, de, hoe is de wind trouwens op dit moment uh, bij jullie? Want hier in Sanford uh, is het een uh, flinke uh, tekeer aan het gaan. Ja, hier ook. Dus het, het hagel, het stormt, het is, het is een heel vervelend voetbal hoor. Dus, maar dat, daar hebben wij ook geen, uh, geen mazzel bij, met de wind mee. Je ziet dat de jongens erg veel last hebben. Die, je ziet uh, af en toe, als het even stil ligt, zie je de jongens met een uh, hand op hun hoofd lopen, want die hagel die klettert terecht op. Hmm. Oké, okay, nou, daar wist ik heel veel uh, sterkte daar uh, verder, uh, Jan. En uh, we komen straks voor de tweede helft bij je terug. Oh. Ja? Oh. Net weer een schot van Naartoeberg en kiept spukte jammer zo. Hmm. Jan, we komen zo meteen voor de tweede helft ik bij je terug. Dankjewel voor dit moment, Jan van der Leden oh. daar in Zuidoost-Beemster. En dit is een uh, verzoekplaats, Robert-Jan. Vertel. Vertel. Ja, deze werd aangevraagd. Oh ja, over de grens, hè? Ja, over de grens. Black. In de wonderful life. Nou, we draaien met plezier. Uh, dit soort uh, verzoekplaten mogen veel vaker binnenkomen, over Jan? Ja. Ja, daar worden we wel vrolijk van bij CFM. Ja, echt. Heerlijke gouden muziek van Black en The Wonderful Life. En dan gaat de zonnetje ook nog schijnen. Ja. Er is gewoon rot weer natuurlijk met die harde wind op uh, dit moment uh, in uh, Zandvoort. Ja, die moeten we niet hebben. <lacht> ja, dan krijg je zon, uh, zon op je scherm. Zie je uh, welk nummer je klaar hebt staan. Goed, je hebt nog een berichtje voor ons. Ja, dat klopt, want vooruitlopend op de evenementenagenda... Uh, uh, denk ik toch even één eruit moeten lichten. En wel de Oude Joorsavond op de Zeemanshofje. Dat is namelijk de titel van het jaarlijkse toneelstuk... van de folklorevereniging De Wurf... op 16 maart in Theater De Krocht op de bühne zal brengen. Het is geschreven door J. A. Steen... en wordt geregistreerd door de Zandvoorten Ed Fransen. Hoe else? En zoals we doen gebruikelijk is er natuurlijk bal na... Even traditioneel als het toneelstuk is de verloting direct na de pauze. Zoals altijd vallen er leuke prijsjes te winnen. Marion Verstegen heeft voor de derde jaar in successie een prachtig schilderij gemaakt... dat als prijs wordt weggegeven. Ook zijn er mooie pentekeningen met oud-Zandvoortse afbeeldingen te winnen. Toegangskaarten aan 9 euro zijn verkrijgbaar bij de familie Veldwisch... dorpsplein nummer 9 en bij Mieke Hollander-Constantijn-Huygenstraat nummer 15... Mochten er nog kaarten over zijn, dan worden die aan de deur verkocht. Kaarten zijn uiteraard inmiddels de vanaf nu te bestellen. Dus, zoals gezegd, op 16 maart de uitvoering van de folklorevereniging De Wurf... en met de titel Ouwe avond op een Zeemanshofje. Dat gaat weer geweldig worden. Volgende week, zaterdag dus. Meer evenementen krijgen na de volgende plaats. Want er is een half vier en dat betekent weer... Dus weet je als trouwe luisteraar van dit programma... dat het tijd is voor de evenementenagenda. Dus houd pen en papier bij de hand. Zoals Albert-Jan dat altijd zo mooi kan zeggen. En schrijf mee, uh, wat wie weet... misschien zit er wel een evenement van jouw keuze bij... en wil je daar naartoe. Daarover straks veel en veel meer. Maar eerst gaan we nog een uh, plaatje draaien... zo uh, vlak voor de evenementenagenda. En ditmaal hebben we gekozen voor deze single van uh, Dusty Springfield. Een van mijn favorieten is deze in private... Het is inderdaad weer de CEO van Dusty Springfield en in private. Het is rust daar in Zuidoost-Beemster. De wedstrijd van vandaag. ZOB, terwijl ZOP tegen SV Zandvoort 0 tegen 1. Dus we staan lekker voor. En dan ga je lekker de rust in. Het is half 4 geweest, tijd voor de evenementagenda. Uh, ja, dan nou, gaan we eerst even naar het museum. Uh, ik had het al eerder gemeld in, uh, in de Zandvoorts nieuws in het kort... Vanaf 11 maart is het museum wel geopend, maar beperkt geopend... in verband met de voorbereiding voor een nieuwe tentoonstelling. Vooralsnog staat er tot 16 maart de tentoonstelling... We gaan naar Zandvoort geprogrammeerd. Maar kijk even op de website van het Zandvoorts Museum over de, hoe de komende weken precies zijn geprogrammeerd. Goed, dan gaan we naar morgen. Morgen gaan we naar het circuit. Gaan we naar het circuit? Ja, dan gaan we gaan naar het circuit. Want dan is het Automax Street Power. En dan heb ik het ook uh, uh, alweer uh, begin van het nieuwe seizoen. En morgen trapt traditioneel Automax Street Power weer af. Komende editie weer volop actie op het circuit. En volop moois te bewonderen in de show paddocks. Natuurlijk weer met het bomvol programma. Met de vernieuwde Dutch Time Attack quarter mile drag races op de 402 meter. De Calimbro, de spectaculaire burn contest, ref battles, best of show battles. Het is te veel om op te noemen op de paddock en nog veel en veel meer. Morgen dus de hele dag op het circuit Zandvoort Automax Street Power. Kijk voor dit evenement of ook voor alle andere evenementen op de kalender van het circuit even op de website www.circuitzandvoort.nl Te beginnen met morgen de Automax Street Power. Ook morgen is het de tijd voor jazz in Zandvoort en deze keer met Hermine Duurlo en wel de mondharmonica staat centraal. En uh, dat begint allemaal om half drie en duurt tot half vijf. Uiteraard, de locatie to be is natuurlijk Theater De Krocht. Voor meer informatie over dit concert... en over alle andere concerten van de Stichting Jazz in Zandvoort... kijk even op hun website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Met morgen te beginnen met Hermin Duurlo op 10 maart, zoals gezegd... met de mondharmonica. Dan gaan we naar 17 maart. Dan is het weer tijd voor Classic Concerts. En uh, wel een koorconcert en, uh, in de kathedrale koor Haarlem. In het begint allemaal op de protestantse kerk aanvang om drie uur. Dan gaan we naar 22 maart. Dan is het weer tijd voor de kinderdisco bij pluspunt. Van 7 tot en met 9 uur, die 22e kinderdisco. En op 28-3 is het tijd voor de opening van het kinderkunstlijn. En dat begint natuurlijk allemaal in het Zandvoortsmuseum om 2 uur die 28e maart op de opening van de kunst, uh, kinderkunstlijn. 28-3 is het weer tijd voor de regenboogborrel voor jong en oud. En de locatie to be is Krancafé XL van half 6 tot half 8. Op 28 maart in Krancafé XL de regenboogborrel half 6 tot en met half 8. En op 29 uh, is de opening van de expositie Frisse Wind, waar we het net ook al over hadden, van Ada Bretveld in het Zandvoortsmuseum. En dat is om 4 uur s middags, die 29e maart. De opening van de nieuwe expositie Frisse Wind van Ada Bretveld. En dan gaan we naar het sportweekend van maart, op wel 30 en 31 maart. Eerder in het programma al gezegd, er is nog, u kunt ze nog inschrijven tot en met de 18e. Allereerst natuurlijk hebben we dan op de zaterdag de 30 van Zandvoort... een gigantisch mooi wandel-evenement. s morgens 8 uur tot middags half zes. En kijk uh, voor meer informatie even op de website www.zandvoortsequieren.nl www.zandvoortcircuitrun.nl www Dan gaan we naar een dag later. Dan is het tijd voor een tweetal gigantische evenementen uh, die zondag in Zandvoort. Allereerst hebben we dan de omloop van Zandvoort. Dat is een wielerevenement. Dat begint om half negen s morgens en duurt tot vier uur. En daarnaast hebben we natuurlijk de Runners World Zandvoort Circuit Run. En uh, daar waar vele wederom vele duizenden, honderden mensen aan mee gaan doen. Kijk voor meer informatie www.omloopvanzandvoort.nl... www.omloopzandvoort.nl of naar www.zandvoortcircuitrun.nl. Een prachtig sportief uh, evenement dat laatste weekend hier in Zandvoort. En weet je wie er ook mee gaat lopen? Ik heb zoiets begrepen van Onze eigen burgemeester. Nick ja, ja. uh, Meijer gaat uh, meedoen met de uh, run op excu... uh, 31 maart. Hij had zijn excuus als klaar, want hij heeft het zo druk. Hij heeft nauwelijks tijd om te trainen. Maar goed, hij doet mee. Ja, Karakter. nou helemaal leuk. Karakter. Dus nou, 25.000 uh, sportievelingen. Dat hele weekend uh, actief hier in Zandvoort. En zo zien we dat graag natuurlijk. En hier is ILO. Sky, God, please tell us why you Zo was het toch even tijd voor uh, klassieke muziek zo op de zaterdag, Albert Zoon. Uh, ja, toch? En we hebben altijd klassiek op de zondag, hè? Tussen ja. zeven en negen. Ja, heel mooi, heel mooi, heel mooi. Samenstelling en presentatie in handen van Ruud Janssen. joh de Mister Mr. Blue Sky. Uh, de single uh, inderdaad... Uh, uh, <laughs> ik kom er even niet op. Oh ja, van ILO. Hoe kan ik dat vergeten? Toch? En waar staat ILO voor? Electric Light Orchestra. Meneer Harms, u scoort weer. Ja? ja. Oké. Okay. Heel goed. Nou, we gaan nog eentje draaien en dan gaan we weer naar Zuidoost-Beemster toe. De tweede helft van de voetbalwedstrijd van vandaag met Jan van der Leden, die daar voor ons aanwezig is. En die ene plaat, dat is deze van Tina Turner.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 ZANG De zing van uh, Tina Turner. En, uh, voor de tweede helft van uh, vandaag gaan we weer naar uh, Jan van der Leden. Daarin uh, Zuidoost-Beemster. Jan, hoe is het in de tweede helft? Nou, um, de wind lijkt iets gezakt. Dat maakt niet zo veel uit. Um, ja, sorry, ik zit even te. Um, we zagen net, of ik zag net dat uh, Zuidoost-Beemster scoorde. Maar. 13 begon te schreeuwen en te doen. En Rijn die stak keurig zijn vlag omhoog. Uh, de bal ging erin, maar Rijn die bleef volhouden. En de scheidsrechter ging naar hem toe. En de goal wordt nu afgekeurd tegen het buitenspel. Oké, okay, gelukkig Dat maar. Pak we ons hart. Ja, is het zo uh, de, trouwens in uh, zo'n uh, situatie? Uh, ja, de scheidsrechter uh, beslist uh, uiteindelijk altijd. Ja, ja, ja. ja. En, uh, er, is, er is geen farm natuurlijk hier, maar. Uh, <laughs> nee, daar zat ik even aan, aan te denken. Ja, dan met de grensrechter. Rijn was heel rigoureus, die vlakke goed. En je hebt de eerste helft ook, ook goed gedaan, dus er nog geen fouten gemaakt. Oké, okay, dus je kan je vinden in de, in de beslissing van de grensrechter? Ja, ik kan me zeker vinden. Ja, <laughs> toch, toch wel, hè? toch wel. <laughs> Goed. Dat, zien erbij, dat zien wij. De tegenstander ziet dat niet natuurlijk. Dat nee, is altijd zo. Dat, ja, klopt. Dat is al wat vaker gebeurd dit seizoen volgens mij. Ja, het is al een aantal keren goed. Ja. Maar goed, wie ben ik? Oké, okay, begin van de tweede helft. Tegen de wind in. De wind neemt wat af, maar kunnen de, kan, kan SP Zandvoort elkaar, de spelers elkaar vinden met de bal? Ja, het gaat absoluut. Het gaat best goed nu. Dus nu ook dit moment een mooie aanval. De bal komt net niet bij Jesse Daan, dat is jammer. En alle De bal wordt vooruit gespeeld. Alle free Fighters zitten ertussen. Dus de bal gaat niet meer terug. Nigel berg kan de bal niet aannemen. Er zit iemand in zijn rug. De spits... Spit wordt nu goed afgedekt door Milan. Berg bij de kant. Rico, van de Burg. En... Het is een beetje... Het wordt een beetje... ...lange ballen gespeeld door, uh, door ZOB. Maar die komen nu niet aan. Oké, okay, gelukkig maar. Jan, als we even kijken naar uh, de publieke belangstelling... ...hoe is dat bij een uitwedstrijd? Uh, gaan er veel Zandvoorters uh, naar zo'n uh, wedstrijd toe? Er zitten, er zitten zo'n twintig man Zandvoorters op de tribune. En eigenlijk heel weinig van uh, ZOB. Oké, okay, oké, okay, okay. dus we hebben de overhand. Wat zeg je? Hebben we de overhand of niet? Ja, we hebben absoluut over. Kijk, daar houden we van. Ja. Ik hoorde dat achter van de claimers, dus aan het schreeuwen. Ja, die weet dat hij op de radio komt natuurlijk. Ja, ik ben, even, ik ben maar even verderop gaan zitten. Ja, doe je goed. Ja. Oké, okay, uh, hoe, uh, hoe lang hebben ze nog te spelen, die tweede helft? Uh, we hebben nu de achtste minuut. Oké. Okay. Dat is nog bijna uh, 35 minuten. Oké. Okay. Dankjewel Jan voor uh, dit moment. Uh, uiteraard komen we in het volgende uur weer terug bij Jan van der Lede. Tussenstand 0 tegen 1. I broke a couple hearts, and I wear on my sleeve. My mama always said, "Do your traveling," and now I wonder, could you? Find my mouth baby. you got them blue jeans with a rip up in my head with your fingers in it love it when you turn me on young sarah was a little bit of love drunk in the middle where they get down to our favorite song i made a few mistakes i regretting nighley i broke a couple hearts Jump on them, I can tell they like me You know all the on them I try for swipe me Now that they could afford to ice me Tell them that's a badge for me Bitch, And know your area But the more bad bitches, then the more merrier Baddies to my left and to the right A little scary. Dude boy, tell me, can you handle all this dairy, yeah A million, I'm getting my billion. Greatest of all time Cause I'm a chameleon I Rich up for every error, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nikki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on. I'm sorry, my daddy is Indian, all this curry. Mm. Woman like me, like a woman like me, la la la, woman me, like me. En zo warmen we je alvast een klein beetje op voor de zaterdagavond. De stappersavond van de week dat deden we met deze uh, single van Little Mix en Woman Like Me. Acht minuten voor vier uur. Albert Joss zit tegenover mij en heeft nog een bericht. Ja, dat geldt voor velen die het carnavalsfeest in het zuiden des lands hebben gevierd. Maar daar heeft het sportcafé in Zandvoort iets op gevonden onder de mond van après carnavalsfeest. Hoewel het echte carnaval alweer achter ons ligt... organiseert het sportcafé bij de Corver Sporthal aan het Duintjesveld... op zaterdag 16 maart nog een carnavalsfeest. Daar is bewust voor gekozen. Exploitant Jessica Wijnands van het sportcafé. Dat we het twee weken later doen, heeft als voornaamste reden... dat de echte carnavalsvierers tijdens het carnaval naar het zuiden trekken. En de fanatieke Zandvoortse carnavalsvierers vinden het leuk... om het nog een keertje dunnetjes over te doen... onder het mom van apres Carnavalsfeest... Het is overigens al de vierde keer dat het Sportcafé Carnaval wordt gevierd. Er komen gemiddeld zo'n 150 mensen en bijna allemaal leuk verkleed. Al dus bij Nans. Meer informatie over dit evenement van het Sportcafé... en over alle andere evenementen van het Sportcafé... kunt u uiteraard terugvinden op www.sportcafézandvoort.nl www.sportcafézandvoort.nl Dus ik zou zeggen al en tot 16 maart. Ja, weet je wat het mooi is? Een delegatie van de organisatie die was vorige week in het zuiden. Dus die hey, zijn ja. alvast een klein beetje opgewarmd en weten hoe het carnaval vieren gaat. Dat is dus heel binnenkort hier in Zandvoort. Iedereen is van harte welkom. En hier is Labi Sifre.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 Het blijft gewoon lekker muziek. De muziek van uh, La Besivre. Ja, the nothing's gonna change. Alweer dat uh, ene laatste plaatje in het uh, tweede uur. En uiteraard zijn we zo dadelijk naar het nieuws... en weer van 4 uur, de nog 1 uur lang... dat wordt op zaterdag... zaterdag of de maandagmiddag tussen 4 uh, en 5 uur. Die uitzending krijgen ze dadelijk. En dan is het een herhaling van... Uh, inderdaad de uitzending van afgelopen zaterdag. Heel ingewikkeld verhaal, maar het is echt waar. Ja, en we gaan op naar het nieuws en weer van 4 uh, uur en uh, doen we met deze gauw hou van Boy Meets Girl. Hier is waiting for a start to fall.